Van 8 uur. Jobboot met het NOS Journal. Het Centraal Planbureau vindt dat de WW-uitkering aan verloop van tijd lager moet worden. Nu krijgt een WW minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon. Maar dat is volgens het CPB geen stimulans om een baan aan te nemen. Om hier 55-plussers aan het werk te krijgen, zouden werkgevers voor hen een tijdelijke loonsubsidie moeten krijgen. In Groot-Brittannië heeft zo'n subsidie volgens het CPB goed gewerkt. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Hij wil eerst in alle rust kunnen zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Onder meer het CDA en de SP willen pas met de coalitie praten als het principeakkoord openbaar wordt. Vandaag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken rond het belastingplan. Ziekenhuizen willen dat er een aparte pot met geld komt voor het gebruik van extreem dure medicijnen. Nu moeten verzekeraars die vergoeden, maar 80% van de ziekenhuizen zegt daarvoor onvoldoende budgetten krijgen. De afspraken over de vergoeding zijn bovendien niet openbaar. Patiënten weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Een apart vergoedingssysteem voor dure medicijnen lost dat op, zeggen de ziekenhuizen. De inwoners van Ede hebben tegen invoering van een koopzondag gestemd. Drie voorstellen werden in een referendum allemaal afgewezen. Een koopzondag in de hele gemeente, alleen in het centrum van Ede... of alleen bij bouwmarkten en supermarkten. Opvallend was dat inwoners van de stad Ede in meerderheid voor waren... maar dat dorpelingen in de gemeente massaal tegenstemden. Het regelmatig eten van noten of pinda's... kan een positieve invloed hebben op de levensverwachting. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Maastricht. Ze hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheid en gewoonte van tienduizenden Nederlanders. Iemand die 15 gram noten of pinda's per dag eet, heeft een grotere kans om ouder te worden. Volgens de onderzoekers bevatten noten vitamine, onverzadigde vetten en antioxidanten. Daardoor krijgen noteneders minder snel last van ademhalingsziektes, diabetes en aandoeningen als Alzheimer. Het weer, het wordt een zonnige dag, met later in de middag wat stapelwolken... maar het blijft wel droog. Temperatuur vandaag alleen van 22 tot 26 graden. DFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. Danfree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. CFM in 2015 al 25 jaar live. live. CFM Met. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. 1 2 waiting for you you my river run Finger, finger, I follow rivers. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, zaterdag uh, 6 juni. Gisteren was 5 juni en viel de zomer, volgens mij. Maar vandaag is het ook een heerlijke dag. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. We zitten natuurlijk zoals altijd in het gezellige Hotel Hoogland in de bar. Mocht u soms uh, zin hebben in een wandelingetje en een kopje koffie. Kom rustig naar ons, dan uh, kunt u radio zien. U wordt dan uh, ontvangen door uh, Gerst van Kuik, die u uh, met een uh, bemoedigend woord en een kop koffie zal uh, verwelkomen. Mogen we tenminste hopen. Het bemoedigende woord hè, van Gert. Als we geluk hebben. Als we geluk hebben, ja. Uh, de techniek is, uh, en de regie natuurlijk, is in handen van Daniel Leffert. De redactie, de hele samenstelling van dit programma was in handen van Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik en uh, Gerry Rut en uh, Gerrie D. Uh, ook de eindredactie van het programma. Presentatie uh, is in handen van Henny van der Leden. En Don, de Gruber naast mij, hey, welkom Don. Een welkom, Henny. Aardig programma vandaag. Ja, wat starten we mee? Wij starten met uh, uh, de plannen voor de verdere ambtelijke samenwerking met Harlem. En daarvoor is al aangeschoven wethouder Gerard Kuipers. Goedemorgen. En, hij gaat goedemorgen. Goedemorgen. en daarna hebben we de drie winnaars van uh, het pop-up weekend. Dat natuurlijk ook heel spannend is. En voor het nieuws van 11 uur eindigen we nog met de watersportvereniging Zandvoort. Ja en, na, dus begonnen, ja, ja. ja, en na dat nieuws gaan we door met uh, Leo Steegman, het nieuwe OPZ-raadslid. Uh, nou, voor een heel boel Zandvoort is heel erg bekend... maar hij stelt zich toch over politiek voor. En, uh, dat is toch een ander facet van de man. Ja. Uh, de vismaaltijd op het Vorig jaar voor het eerst weer opgenomen, gestart... Uh, daarvoor is uh, Erwin Hilbers uh, er... om te vertellen wat er uh, dit jaar allemaal staat te gebeuren. En we sluiten de ochtend af met uh, de stand van zaken van uh, ondernemersbelangen Zandvoort. Daar hebben we een tijd niks van gehoord. Ja. Uh, die is... Uh, uh, daar zit voor, wat radio stilte. Daar was wat radio stilte. Ze waren in de plaats gekomen van het ondernemersplatform Zandvoort. Zeer ambitieus. We gaan eens kijken of er in alle stilte toch allerlei ontwikkelingen geweest ja. zijn. In ieder geval gaat Michael Albers daar wat over vertellen. En om het cirkeltje weer rond te maken. Ook, uh, we beginnen ook met uh, iets waar uh, we heel graag over willen weten. Namelijk die plannen voor de verdere ambtelijk samenwerking. En, en dan leg ik even de nadruk op het woord verdere ambtelijke samenwerking. Samenwerking. Zeker. Want volgens mij is er dus uh, een centrumgemeentemodel al aangenomen. En um, uh, kennelijk bevalt het jullie goed dat model, want anders ging je niet door. Is dit een juiste constatering? Gerard, welkom. Goedemorgen. Is dat een juiste constatering? Ja, Haarlem uh, is wat dat betreft centrumgemeente in een groot aantal taken in de regio. En uh, wij hebben de afgelopen periode, maar eigenlijk jaren al. Als gemeente nagedachte over de toekomst van de gemeente. We hebben gezegd we willen heel graag een zelfstandige gemeente blijven. Met een eigen bestuur. Maar we zien ook wel allemaal ontwikkelingen die aan de gang zijn. Het Rijk de, hè, dat steeds grotere taken, steeds ingewikkeldere wetgeving laat uitvoeren door de gemeentes. En we zijn een, uh, we zijn een, een mooie gemeente. We zijn ook geen mini-gemeente, zeg ik er altijd maar bij. We zijn geen kleine gemeente, maar we zijn wel een gemeente met een, uh, een bijzonder karakter. We hebben een grote economie. En er is een groot aantal zaken waarvan wij zeggen dat willen we echt in eigen hand houden. En tegelijkertijd, we hebben lang niet altijd meer de specialisme in huis om al die taken goed uit te kunnen voeren. Ja, en wat je dan moet gaan doen is nadenken. Want als je niet nadenkt, dan overkomt het je. En dat heb je in de rest van het land ook wel gezien. Hè? Gemeentes die uiteindelijk als gemeentes gefuseerd zijn. Waardoor de gemeente zelf niet meer zelfstandig blijft. En wij hebben gezegd, dat willen we in ieder geval niet. En om ons te beraden op hoe het dan wel kan, zijn we gaan praten met uh, gemeentes in de, in de omgeving. En uiteindelijk zijn we bij Haarlem uitgekomen. Dit, uh, dit, dit is heel mooi. Deze theorie hierachter is gewoon heel mooi. Daar is niks op, op, op uh, uh, aan te merken. Maar nou de praktijk. Want uh, kennelijk zijn jullie dus er al mee begonnen. De samenwerking in het begin is er al. Maar ik heb begrepen dat jullie dus door willen. En dat jullie daarom een aantal mensen gaan vragen. van uh, Hoe stellen jullie je dat nou voor? Ja. En dat is iets wat ik zelf niet begrijp. Ja, het zal wel. Maar uh, uh, je kunt natuurlijk allerlei plannen bedenken van... Ik wil dit, ik wil dat. Maar jullie hebben toch ook met elkaar en met Haarlem te maken? We hebben zeker met elkaar en met Haarlem te maken. Maar wat denk ik heel belangrijk is, als je draagvlak wil hebben voor je plannen, is dat je al vroeg in zo'n uh, verhaal met elkaar in gesprek gaat. En wat je vaak in de politiek ziet is dat er eerst allemaal plannen worden gemaakt. Nou, we hebben het uh, nog niet zo lang geleden weer eens over de windmolens gehad... waar überhaupt geen gesprekken zijn geweest met de burger. En wij hebben gezegd dat vinden we de verkeerde route. Uh, wij willen nou juist wel vroeg horen wat mensen ervan vinden. Dan kunnen we dat ook meenemen in het proces. En dus zijn we eigenlijk vrij vroeg nu al uh, in het gesprek uh, over dit onderwerp... Uh, zodat we dat mee kunnen nemen in onze gesprekken met Haardem. Maar de vraag ligt bij uh, dus aan de ondernemers... Ja. Hoe zien jullie dat nou? Ja. en wat, wat, Ik weet niet wat ik mij daarmee moet voorstellen. Nou, we hebben uh, tegen de raad gezegd. En daar gaan we ook deze maand met de raad over praten. Uh, wij kunnen ons drie scenario's voorstellen. Het ene scenario is, je doet helemaal niets. Dat is natuurlijk altijd nog een scenario. Je houdt het gewoon bij het oude en wat gebeurt er dan? Uh, het tweede scenario is, we zetten die ambtelijke samenwerking helemaal door. Dat betekent dat alle ambtenaren eigenlijk in dienst komen bij Haarlem en dat, wij dat, dat we de diensten weer terug hu uh, huren. En het derde scenario is een tussenvorm, waarin je zegt, bepaalde dingen houden we hier, bepaalde dingen gaan naar Haarlem toe. Uh, we hebben in ieder geval intern gezegd, dat zijn voor ons reële opties. Daar moet je het over hebben. En tegelijkertijd, als je het nou hebt over wat zou je eventueel bijvoorbeeld hier willen houden, dan moet je natuurlijk met over in gesprek. Ja. En uh, dat willen we met de ondernemers gaan doen. Dat willen we overigens ook met de bewoners gaan doen. Maar ook om te luisteren naar uh, de gedachten die mensen erbij hebben. Misschien zeggen een hoop mensen wel: Nou, wij vinden het een heel slecht idee. En uh, we houden het liever bij te houden. En dat kost dan een hele hoop extra geld misschien. Maar dat vinden we toch belangrijk. Ja. Dus, ja, dus er daar... zijn kennelijk niet alleen de ondernemers, maar ook de burgers mogen meepraten. Ja, donderdagavond de bewoners uh, en de zeg maar, uh, maatschappelijke organisaties. En aanstaande maandagavond, overigens vanaf negen uur, is wel belangrijk. Want we hebben rekening gehouden met de, uh, de strand paviljoens die dan wat rustiger worden, de ondernemers. En we gaan het gesprek ook open aan. Dus mensen die zeggen van ja, maar ik praat liever over een heel concreet plan. Wij hebben nou juist gezegd, laten we voordat we het concrete plan hebben het gesprek aangaan. Want dan kunnen we die plannen daar nog op aanpassen. Anders zou het gesprek eigenlijk zinloos zijn. Ja Geert, dat, is, dat zou ook mijn vraag zijn. Hoe zoek je uit welk dienstenterrein van de gemeente je gaat verleggen naar Haarlem? Ja. Uh, het eerste nu is, mag ik even samenvatten... is de zorg en alle diensten daarom ja, wij, ja. Dus naar Haarlem toegegaan. Ja. Uh, ja. Laten we zeggen, het sociale domein. Ja. ja, we hebben vorig jaar een knip gemaakt uh, in overleg met de raad. Uh, toen was het denken eigenlijk nog van... we willen vrij uh, snel een bepaalde richting op. Uh, de raad die vond dat ook te snel gaan. En die heeft toen gezegd, maak nou een knip. Wij zien heel duidelijk dat uh, het sociaal domein, dus alle ja. wetgeving rondom zorg en ook uh, werkgelegenheid, daar zit een hele grote verandering per 1 januari aan te komen. Ja. Richt u zich daar nou op? Kunnen we meteen leren hè, van wat dat, wat dat in de praktijk betekent. Uh, en dus hebben we per 1 januari hebben we de, de ambtenaren die op die afdeling zaten, rond de 20 uh, over zien gaan naar Haarlem. Ja. En huren wij zelf. De, we kopen eigenlijk de, de, de diensten weer terug die we uh, vroeger hadden. Uh, maar vanuit natuurlijk een hele andere organisatie. Ja. Daar zitten uh, niet uh, 20. mensen maar een paar honderd mensen uh, op dat uh, domein. En dat betekent dus ook heel concreet dat je uh, veel specialistischer ja. uh, die uitvoering kunt doen. En wij doen dat samen met een hele hoop organisaties ook in Zandvoort. Ik denk dat dat ook belangrijk is te benadrukken. Dat gaat ook niet veranderen. Uh, maar we hebben wel gezegd, als je ziet hoe, hoe complex die wetgeving inmiddels is geworden. Nou, we hebben gisteren weer een discussie in, het, in de Tweede Kamer gezien over de PGB's waarvan alles misgaat. Het is een hele complexe uh, situatie. Ja, en dan wil je ook uh, mensen in je gemeentehuis hebben zitten die dat aan kunnen. Ja. Nou, en de cliënten merken eigenlijk niks. Nee. Want het loket blijft onveranderd. Zeker. Ja, wat wij hebben gezegd. Dat is denk ik wel belangrijk. We willen uh, dat het niet duurder wordt dan wat we nu eigenlijk uitgeven als gemeente. Uh, dat is niet een doel op zich, maar dat is wel een randvoorwaarde. Dan zul je in de eerste uh, paar jaar misschien wat meer kosten ja. hebben. Maar het is wel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Het moet niet duurder worden. Want we willen voorkomen dat daar die gemeente eruit uitdijdt. Daar krijg je specialistische kennis voor terug. Ja, dat is precies wat we willen. Maar wel uh, als tevig kan tegen dezelfde, uh, ja, ja, tegen dezelfde ja. kosten. Uh, en in het verlengde daarvan, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste, we willen dat de dienstverlening op peil blijft en eigenlijk verbetert. Ja, Want we okay. hebben de afgelopen jaren gezegd als uh, gemeente, we willen dat uh, de kosten naar beneden gaan. Er uh, is ook een taakstelling op, uh, op de ambtelijke organisatie van 10% gezet. Dus moest, met 10% minder moest hetzelfde werk worden gedaan. In de tijd dat je ziet dat de taken dus alleen maar moeilijker worden. Nou, je kunt zelf wel bedenken dat dat op een gegeven moment gaat wringen. En dus hebben we nu gezegd, wetend dat het eigenlijk inmiddels op een aantal plekken al flink wringt. Dan moeten we uh, zelf bedenken wat onze toekomst moet zijn. In plaats van dat een ander dat voor ons bedenkt. Ja. Ja. Maar dan in het verlengde van Hennings vraag. Oké, okay, nu ga je verder. Een stapje verder. Hoe selecteer je nou weer een, een gemeentelijk werkterrein ja. waar je zegt, nou daar zou de boel wel naar Haarlem kunnen. Nou, en dat is iets waar we dus uh, juist ook over in gesprek willen. Bijvoorbeeld met de ondernemers. Je hebt binnen een gemeente, maar dan wordt het snel ingewikkeld. Je hebt mensen die heel erg met de uitvoering bezig zijn. Je hebt mensen die heel veel met beleid bezig zijn. Ja. Dat zijn verschillen. Ja. Uh, daar zou je een knip kunnen maken. Uh, je hebt bepaalde taken die heel intensief zijn. Uh, je hebt taken die meer algemeen zijn. Daar kun je nog een knip maken. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat, dat is allemaal geredeneerd vanuit de gemeente. Ja. Ik wil heel graag horen van de mensen uh, thuis, maar ook van de ondernemers, wat zij nou typisch dingen vinden van de gemeente, dat ze, wat ze het liefste gewoon hier in Zandvoort willen zien. Want dat is ook een manier waarop je ja. een knip kunt maken. Je kunt ook een knip maken, uh, we hebben altijd gezegd, de loketfuncties blijven hier. Uh, dus je moet gewoon als burger eigenlijk niet merken dat de ambtenaren hier niet meer zitten. En bedenk je wel, veel mensen die met de gemeente in contact zijn. Uh, die hebben vooral te maken met die paspoorten die ze af en toe ophalen. Of die burgerzaken ja, dingen. Ja. Uh, je hebt ook een grote groep mensen die heel intensief met de gemeente uh, contact heeft. Dat zijn mensen die met werkgelegenheidsproblemen zitten. Dat zijn mensen in de zorg. Mensen in de uh, hoek van de ondernemers die met vergunningen bezig zijn. Nou, Daar kun je allemaal gedachten bij hebben. Dat, we willen die mensen gewoon op het gemeentehuis hebben zitten. Dat kun je vinden. Ja. Uh, daar willen we het gesprek over aangaan. Ook om te voelen uh, hoe mensen dat zelf ervaren. Oké, okay, middels dit soort discussies, uh, brede discussies, wil je proberen af te bakenen, wat, welk werkterrein erheen, zouden naar Haarlem over kunnen gaan? Ja, nou ja, heel concreet. Ik kan me voorstellen, als je nou ons, uh, ons dorp krijgt, wat ik zei, we zijn als gemeente geen kleine gemeente. Nee. Uh, zeker niet inimini. Uh, maar we hebben vooral ook een gigantische economie eigenlijk, als je kijkt naar ja. het dorp wat we zijn. Ja. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, ook daar uh, zelf uh, echt nauw bij betrokken wil zijn. Ja. Uh, omdat daar de mensen uh, die hun geld hier verdienen, meer dan 200 miljoen euro op jaarbaas zetten we eigenlijk om in het toerisme, uh, dat je zegt die mensen willen we absoluut dichtbij hebben, dat willen we zelf in eigen hand houden. Nou, zo kun je allemaal uh, vormen bedenken uh, die daarin kunnen, uh, in kunnen werken, om het zo maar te zeggen. Ik zeg er wel meteen bij, een kanttekening is, die moet je ook meewegen, is dat hoe meer dingen je in eigen hand wil houden, hoe duurder het weer wordt. Want dan krijg je natuurlijk inefficiëntie. je hebt een deel van de mensen in Haarlem, die ja. moeten samenwerken met een aantal mensen in Zandvoort. Ja. En dat kan uiteindelijk natuurlijk weer geld Gaan dus je moet een balans vinden in wat daarin werkt, als je dit wil. En nou even over Zandvoort en Haarlem. Het zijn um, um, je kunt op een bepaald opzicht zeggen dezelfde bloedgroep, maar in een ander opzicht kun je zeggen het zijn elkaar tegenpolen voor de zorg kan ik me voorstellen dat dat uh, min of meer hetzelfde geldt. Maar niet voor toerisme, niet voor ondernemers. Dan heeft Haarlem toch een hele andere vraagstelling... neem ik aan, dan Zandvoort. Nou, wij hebben heel veel toerisme... maar Haarlem heeft natuurlijk ook een hoop toerisme. Het is inmiddels een stad die ook uh, breed bezocht wordt... Uh, door dagjesmensen, maar ook door, uh, door vaste toeristen. Ze hebben natuurlijk wel ook een hoop uh, waardepolder, een hoop uh, ondernemers die daar uh, werken. Uh, ze hebben ook een flinke afdeling, uh, zeg maar, economie. Maar ik ben het wel met je eens. Wij zijn wel een, een atypische uh, economie. Absoluut. Dat aspect speelt zeker mee. Uh, er zijn andere taken die natuurlijk uh, voor iedere gemeente, zeker de wettelijke taken die je moet uitvoeren, uh, redelijk gestandardiseerd zijn. Daar zit nationale wetgeving onder. Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, ruimtelijke ordeningkwesties, kwesties. De dakkapellen, alles wat daarachter zit. We hebben vanaf november zelfs een hele nieuwe uh, wet die daarop toeziet. maar ook weer een hoop versoepeld is. Uh, waarvan Van het Rijk heeft gezegd dat we willen daar weer meer terug ook naar de, de burger zelf. In dat het maakt niet uit of je nou, nou. een dakkapel wil hebben in Haarlem of in Zand. Nou ja, sterker nog, wij hebben gezegd of het nou in Haarlem uh, moet. Het mag zelfs ergens anders. We hebben bijvoorbeeld uh, de omgevingsdienst hier in de regio. We Bedenk wel, wij werken al op veel andere ter terreinen. Ook samen met andere uh, gemeentelijke instellingen. We doen dat in de veiligheidsregio. Uh, we doen ja. dat ook op een aantal milieutaken uh, met de milieudienst Eimond. Die hebben nu een omgevingsdienst die ook weer een aantal taken zou kunnen overnemen. Dus we hebben wel gezegd, je moet kijken waar de specialisten zitten. En als die niet in Haarlem zitten, dan zitten die ergens anders. En dan kijken we naar die andere plek. Het gaat ons niet uh, sek om dat alles uh, vanuit Haarlem zou moeten worden gedaan. We willen de taken beleggen op de plek waar de beste mensen zitten. En dat doen we, dus, dat doen we al op een aantal andere terreinen uh, een aantal jaren lang. Uh, dus het is een beweging die niet uh, nieuw is. Hij is ook niet uniek. Uh, andere plekken in Nederland is dit ook gedaan. Uh, maar het is vooral ook een, uh, een, een proces wat je opstart omdat je zelf je toekomst wil bepalen. Omdat je niet wil dat wat Plasterk een tijd in gedachten had gemeenten op een gegeven moment als gemeente moeten fuseren... minimaal 50.000 inwoners moeten hebben... want dat zou zo lekker efficiënt zijn. Dan ben je je eigen bestuur kwijt. Ja, en dan gaat jouw vraag denk ik ook spelen... dan ben je ineens gewoon onderdeel van een groter geheel geworden... waar jouw economie niet meer telt. Nee, precies. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Het lijkt mij wel heel ingewikkeld voor de gemeente... om uh, allerlei taken te, te zoeken van waar, waar kan ik die onderbrengen... waar kan ik mee samenwerken. Het wordt er niet makkelijker op. Sowieso wordt denk ik het, uh, het bestuurlijke landschap er niet makkelijker op. Nee. Uh, maar ik denk dat je ook goed moet bedenken. Dat is ook iets waar wij zorg voor hebben. Het gaat ook echt over mensen. Hè. We hebben op het gemeentehuis uh, meer dan 100 mensen uh, aan het werk. En uh, voor die mensen betekent het ook nogal wat. Dus dat aspect telt ook uh, mee in de discussie. Mogen die zometeen ook uh, meedenken uh, over dat hele geval? Burgers, um, ondernemers. Ja. Maar de mensen zelf mogen. Ja, ze sowieso. Ook... Ja, absoluut. Want we hebben natuurlijk. Uh, dat is uh, op allemaal plekken in Nederland best wel goed geregeld. We hebben een ondernemingsraad. Uh, we hebben georganiseerd overleg. Ook met de vakbonden. Uh, waarin we heel goed met elkaar in gesprek zijn over wat betekent dit nou als dit doorgaat. Uh, daar zijn we nu ook al in uh, mee in gesprek. Uh, zou het doorgaan? Want je wil niet, wat we bij maatschappelijk dienstverlening toch een beetje hadden. Dat je in een betrekkelijk korte tijd een hoop moet doen. Dan komt alles onder druk te staan. Dus we voeren met elkaar gesprekken. Maar nogmaals, uh, die keuze wat we uiteindelijk willen gaan doen. Uh, dat is aan de, aan de raad. En dan de keuze bedoel je met plan A, B of C? Exact. Helemaal en, niet, uh, helemaal wel of ergens tussenin? Of ergens tussenin. En daar gaat de raad na de zomer samen met het college eigenlijk een, een keuze gegeven. in maken. Ja, Gerard de, nog eventjes voor de duidelijkheid, het, het is ambtelijk hè, kantoorachtig ambtelijk ja. als je naar de uitvoerende diensten, de groene voorziening en dergelijke kijkt dat is specifiek lokaal, dat komt waarschijnlijk niet in de discussie naar voren Jawel, komt wel in de discussie Tof. naar voren, want jawel want waar, je over, waar je het eigenlijk over hebt als je zo'n proces helemaal uh, uh, zeg maar door zou zetten ja. is dat je eigenlijk een bestuurder zal Hebt, dat heet een regieorganisatie. Die ziet er eigenlijk op toe. Dat er beleid wordt gemaakt zoals de raad dat wil. En dat vervolgens dat wordt uitgevoerd op de wijze zoals de raad het wil. Door het college van burgemeesters en wethouders. Maar door wie dat wordt uitgevoerd, dat bepaalt het college. En dit zijn ook taken die onder uitvoering vallen. Hè. Groenvoorzieningen hebben we gewoon ja. een plan voor. Kwaliteitsniveau wat we willen halen. Dan wordt het vervolgens de ambtenaren uitgevoerd. Ja. En dat is wel onderdeel van de hele discussie over de toekomst van de gemeente. En samenwerking met andere partijen. De ja. vraag is welke partij gaat dat uit. Ja. en daar zijn we dus nu ook naar aan het kijken van wat ja. betekent dat ja. voor de uitvoering heel heel kort door de bocht het zou maar even voor groen als voorbeeld je zou een coördinator kunnen hebben die de plannen in de gaten houdt en bewaakt en die huurt derden in ja. om het uit te voeren ja. Ja. zonder dat ik je daarvoor een remise hebt of ja. wat dan ook ja. maar waarbij ja, ik wel is, dat is heel ver hoor. dat is dat, dat gaat heel ver wel. en zo ver zijn ja, we nog nee, lang niet nee, nee, maar nee, wat begrijp. ik ook graag maar zou kunnen ja maar wat ik er ook wel graag nog even bij wil zeggen want ook daarvoor geldt, dat gaat natuurlijk ook over mensen die uh, aan het werk zijn. Ja, ja. Wat wij wel hebben gezegd is, we willen iedereen uh, gewoon aan het werk houden. Dus de bedoeling ja. is natuurlijk wel dat als we ambtelijk gaan samenwerken... Geen baan. De mensen, exact, de mensen die we nu in dienst hebben, dat die op een andere plek worden ondergebracht. Ja, uh, dus het, ik vind het wel belangrijk, want er zitten natuurlijk ook mensen thuis te luisteren... die denken, dan wat betekent dat voor ons of voor mensen die we kennen. Ja. Uh, dat is de gedachte erachter. Mensen zullen op een andere plek hetzelfde werk wellicht ook voor Haarlem dan uh, gaan doen... of voor een andere ja. uh, organisatie als de gemeente uiteindelijk zegt ja, dit is een, een proces dat we door willen zetten. En je zal er waarschijnlijk geen antwoord op geven, maar waar denk je zelf dat het naartoe gaat? Ik denk dat wij wel toe gaan naar uh, samenwerking. Uh, simpel gezegd omdat ik echt zelf wel zie uh, dat de, de, de taken die we echt op ons afkrijgen de laatste jaren, dat je dat uiteindelijk niet bolwerkt zonder dat je de organisatie weer enorm moet laten groeien. En we hebben uh, een gemeentepolitiek die het ook belangrijk vindt dat de kosten uh, beheers blijven. Ja. En ik zie gewoon niet hoe je dat voor elkaar krijgt uh, zonder dat je verder gaat specialiseren. En specialisatie kost gewoon geld. Ja. En als je op deze manier gaat samenwerken, dan kun je dus efficiënter werken. Waardoor je niet voor meer geld uh, kunt specialiseren, maar tegen dezelfde kosten. Ja. Ja. Dus ik denk wel dat we die kant op gaan. Maar nogmaals, het is de raad. Hey, um, als je nou het papiertje in een fles doet, je, je plannen in een fles doet en dan in zee doet. Dan eindigen wij onder heel veel danken aan jou met uh, de muziek uh, message in a bottle van de police. Prachtig. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. No. <coughs> zit je in de bottle, maar die moet nog even wachten op de zeilvereniging totdat hij ja. de fles oppikt. Maar het duurt ook altijd even voordat die, uh, die bottle uh, over de eerste branding heen is, moet ja, je maar denken. Ja, dat is zo. En uh, eigenlijk was het uh, happy uh, voor een, uh, een gelukkige wethouder die er net vertrokken is. Ja. Goed, wij hebben tegenover ons uh, twee winnaars van uh, de pop-up... Uh, wedstrijd die we gehad hebben. Twee en, van de drie, hè? Twee van de drie, ja. Patrick kon eh, helaas niet, maar we hebben Quincy van Kampen en eh, Maarten Mulder hier. Welkom. Welkom Goedemorgen. Wel. En Gefeliciteerd. Dank wel. Dank met wel. jullie eh, uitverkiezing. Eh, ja. Spannend eh. was het, hè? Nou, ik denk voor de nummer één viel het wel mee, hoe spannend <laughs> het was, want die liep eh, vanaf dag één al goed voorop. Maar, eh, ja, wij hebben met, eh, met, met Patrick, met de haringboer, eh, ging nek aan nek, dus stemmen was. Ook, uh, het scheelde geloof ik 60 ja, stemmen. Want leg nog even uit, wat was jullie idee uh, van jou? Um, ik organiseer het uh, neon beachvolleybaltoernooi, waarbij we uh, s'avonds op het strand, onder blacklight, uh, uh, met acht velden een beachvolleybaltoernooi gaan... Met uh, witte tekenen. kleding mag ik aannemen. Witte kleding, ja, ja. geel, de beleiding en de velden zullen reageren op het blacklight. Ik heb ja. uh, ballen die uh, speciaal gemaakt zijn uh, op blacklight. Dus je, in het donker zie je eigenlijk alleen maar hetgene deg wat oplicht door de blacklight. We dus je ziet alleen erbij. de ballen gaan, maar niet de deelnemers. De deelnemers zul je slechts zien doordat ze make-up op hebben die reageren op okay, de blacklight. Oh, ja. Er dat zit een fascist erbij die, die de mensen zeg maar, versiert om, yeah. ja, om het hele spektakel uh, nog een extra tintje te geven. Ja. ja, dat was vroeger in de dancing of the disco ook zo: een wit shirt of overhemd. Ja, en dan onder blacklight. Dat ja, was het ja. geweldig. Show, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En Quincy, jouw idee was: uh, ja. uh, ons idee is uh, movie night on the beach. We gaan de beddenbak bij Bad Zuid omtoveren tot een bioscoop. En uh, daarbij zullen we een uh, speciaal uh, scherm gebruiken van 6 bij 4 ongeveer. Dus uh, best wel heel groot. En uh, we zullen de hele beddenbak omtoveren met uh, zitzakken en uh, lichtbedden en uh, strandstoeltjes. En dan uh, ja, kunnen we er ongeveer... 400, 350 man per film kunnen we kwijt. Ja, spannend. Ja. Je zegt per film? Ga je meerdere films draaien? Ja, we gaan uh, van vrijdag tot en met zondag draaien. Oké. Okay. Dus uh, 19, 20 en 21 juni. En waarschijnlijk worden het wel drie films gewoon per, één per avond. Omdat uh, we toch te maken hebben met het lichtinval. Dus als het te licht is, dan is het moeilijk om de film te draaien. Dus we gaan meestal starten uh, als het een beetje. Schemerig wordt. Maar je klopt. zei welke, welke datum? Juni? 19, 20, ja? 21. Volgens mij is het dan pas heel laat. Uh... Dan, wordt, ja, dan is het op zo'n hoogtepunt van. Uh, ja, niet ja. ja, ja, zomerfeest. Uh, ja, ja. ja. De zonnewende bijna. Ja, klopt. Ja. Dus uh, we, gaan, we gaan wel zo laat mogelijk beginnen. Maar omdat we om vrijdag en zondag moeten we om 12 uur dicht zijn. Dus het zal rond 9 uur half 10 worden, de starttijd. En zaterdag kunnen we iets later beginnen omdat we dan langer door mogen. En dat betekent dat jullie dus drie avonden dit experiment, na nou, experiment, het, het, gaat het gaat evenement gebeuren, ja. gaan doen met drie verschillende films. Ja. Dat klopt. Hebben jullie alle enige idee? Um, we gaan waarschijnlijk een, uh, een stemming houden op onze Facebookpagina. Dus uh, iedereen kan die in de gaten houden. Ja. En um, dan de, de, de, de film met de meeste stemmen die gaan we draaien. Oh, dus jullie geven een paar films aan ja. en dan laat je opstemmen. Ja. En het moet natuurlijk wel films zijn die een beetje voor uh, iedereen. Uh, voor iedereen beginnen. Ja. Ja. Ja. Uh, Geef eens een voorbeeld? Wat, uh, wat is een um, van de films die er uh, Nou, we waren bezig met Chef. Dat is een film van vorig jaar. Die vorig jaar in de bioscoop gedraaid en uh, ja dat gaat over een, uh, een kok die, uh, die zijn leven gaat omgooien en omdat we natuurlijk ook in een in een horeca gelegenheid ja. houden is dat best wel een, uh, is dat wel een hele leuke film. Hij is voor alle leeftijden en hij is grappig. Ja. En, uh, Waar, waar loop je tegen aan, Quincy? Je vertoningsrechten, moet je die betalen en, en dat soort dingen meer? Als je uh, dit organiseert? Nee, omdat het op weekend is, zitten we eigenlijk aan vrij weinig regels vast. Behalve dat het niet de veiligheid moet schaden. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. De gemeente zal wat voorwaarden ja. hebben. Ja, ja zeker. Uh, we moeten uh, om 12 uur sowieso moet, moeten we leeg zijn. Ja. Vrijdag en zondag. Dat is wel de grootste voorwaarde. En... En, uh... EHBO, als je zoveel mensen bij elkaar ja, hebt, moet. Ja, je... we moeten uh, het pad helemaal vrij houden. Ja. Voor ambulance en brandweer. Ja, en, um, ja eigenlijk de. Ja. Wat normaal gesproken ja. ook uh, bij een ja. strand hoort. Ja. Ja. Nou, als je muziek draait, dan uh, moet je Buma-rechten betalen. Ja. Als je een film vertoont, dan, uh, krijg je dat soort dingen ook. Buma-rechten betalen. Ja? ja? Fidema-rechten, dat is het. Fidema? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, je hoort het weer. We <laughs> nee. we samengebracht. Uh, maar uh, Maarten, vertel jij. Ja, we hebben jullie al een beetje dingen rond. Vertel eens. Ja, in principe was het hele, de hele organisatie eigenlijk al zo goed als er rond. En uh, ja, het weekend. De organisatie stond er al. Uh, het idee om een beachvolleybaltoernooi te organiseren had ik al. Alleen uh, doordat de gemeente dat pop-up weekend neer heeft gezet en uh, dat we vergunningsvrij mochten ondernemen, konden we het naar de avond tillen en konden we er een, uh, een bijzondere tint aan geven door het in de nacht te doen. Het en was het dus in... eigenlijk een godsgeschenk voor jullie opeens. Ja, het is natuurlijk altijd... wel het is heel erg uniek dat je natuurlijk s'nachts op het strand een activiteit mag plaatsvinden. Ja. Want dat is, uh, ik geloof, uh, door de jaren heen door een hele hoop mensen geprobeerd voor ja. elkaar te krijgen. en uh, Wij hebben nu het geluk dat we dat uh, één avond mogen, mogen uitvoeren. Yeah. Ja, oké. Okay. Hoe, hoe laat begon het ook alweer? Uh, wij beginnen om tien uur s'avonds zoals het okay. begint te schemeren. Ja. Zeg maar, want het is langs de langste ja. zomerdag. Je moet het effect hebben natuurlijk. Om elf uur moet het donker worden. Ehm... Nee, nee. Um, dus ja, wij beginnen in een lichte schemering. Dan kunnen mensen ondertussen ook een beetje wennen aan, uh, aan ja. de belichting die weggaat. En de blacklight die opkomt. Ja. En op, ja, op de top dat het donker is, zal het één grote blauwe oase op het strand zijn. Uh, ja. Met allemaal neonvlekken ertussendoor. Oh, ja, je had een uh, visagiste, zei je, hè, ja. die dat allemaal doet en zo. Is dat een speciale make-up die gebruikt wordt? Ja, ervoor? dat is een uh, speciale make-up die reageert op blacklight. Hetzelfde als dat je uh, de kleding en de ballen en de beleiding hebt. Er zit een bepaald stofje in wat... Uh, wat daar weer op reageert. Dus dat is een... Uh, en, ja. Maar de, de bezoekers... Um, die zitten in donker. Die zitten in het donker. Nou, we ik, we... Geen speciaal dingetje op hun uh, wang of zo. Ik heb gevraagd aan de deelnemers... <laughs> of ze wel uh, kleding willen dragen... die reageert op de blacklight. Het ja, Dat is dat natuurlijk is vrij aan de, aan de teams... of ze dat doen of de ja of de nee. Uh, en voor de rest... het ja, zal bij de strandtent wel gewoon belichting zijn... zodat je toch wel iets kan zien. Ja. En jullie zitten bij... Uh, Bad Zuid. Ja, klopt. En, en wij zitten bij Beach Club Storm, hier bij het casino beneden. Ja, ja. dus jullie... Uh, uh, ja, hij is er niet, Patrick Berg, maar dat Haring-verhaal. Uh, hij zou natuurlijk rond kunnen rennen en iedereen ja. van Haring voorzien. Ja. Ja, Ma makkelijk zeggen, ons... want hij is er toch niet. Ja, ja wij hebben op dat moment een uh, mannetje of 300 rondlopen die met het toernooi deelnemen. Dus, het uh, ja. Ja. is wel een uh, aardige, aardige clubmensen ja. bij elkaar. Hè? Even aan beide de vraag. Quincy, bij jou als eerste. Je moet natuurlijk wel rugbaarheid eraan geven. Hè? En dan, je wil wel mensen krijgen. Hoe adverteren jullie? Wij uh, adverteren eigenlijk... Ja, het grotendeel uh, via Facebook. Ja. Uh, ik doe het in samenwerking met Rooftop Movie Nights uh, uit Amsterdam... Ja. Okay. En zij hebben al een bereik van... Sowieso hebben zij 13.000 likes op hun pagina. Dus um, dat is ook de reden waarom wij zo snel groot bereik kregen. En ja, ja we weten dat er veel uh, vraag naar is. Omdat zij normaal gesproken 70 man kunnen plaatsen in Amsterdam. Okay. En nu kunnen wij natuurlijk... 400 man ja, okay. plaatsen. En um, ja, zo, zo... Via sociale media, via social media en, en andere ja. netwerken. Ja, en mond op krijg. mond is natuurlijk ja, het allerbeste. Ja, ja. En hoe, hoe gaat het bij jullie met uh, het volleybal? Het volleybal, eigenlijk voordat ik reclame ging maken... had ik al uh, 20 teams. En eigenlijk was mijn doel... Maar ja, je, je wil ook teams. toeschouwers natuurlijk. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat uh, de reclame... die we door het Weekend hebben gehad... en uh, ik heb via Facebook geadverteerd... Uh, dat dat genoeg met zich meebrengt. En, uh, en de mee spelers nemen ook weer mensen mee. Ja, dat denk Familie. ik al. En uiteindelijk al, al zou dat niet zo zijn, dan zijn we nog met twee, driehonderd man. Uh, ja, ja, dus, dus, ja. Druk is het sowieso. Druk, het, zo, druk no. zal het sowieso wel zijn. Gaan jullie nog evalueren met de gemeente om uh, hoe leuk het was en welk succes en of het ooit nog eens een keer weer gaat gebeuren? Ja. Ik yes, hoop van wel. Ja. Maar is, is die afspraak al gemaakt? Uh, nou, tijdens onze uitreiking ja. hebben ze het er wel over gehad. Ja. Dat het waarschijnlijk uh, nou ja, als het een succes wordt dat ze het waarschijnlijk uh, vaker willen gaan organiseren ja. dan zijn wij er denk ik zeker weer bij zeker, maar ja, het is pop-up het moet niet een traditie nee, worden precies, hè. het precies. moet uh, incidenten worden ja, het ineens georganiseerd uh, pop ja. ja, alles is, uh, alles maar is een traditie een traditie kan je ook dingen laten oppoppen nou, misschien is het wel een succes hè, om, uh, om Zandvoort wat meer uh, ja. aanzicht te laten geven nou, en dat, dat en... was de bedoeling dat ja. stond er allemaal... verrassend en bruisend ja, ja. En nou ja, goed. Ja. ik denk dat dit soort initiatieven juist ervoor zorgen dat uh, dat, dat weer uh, boven water komt. Ja, dat er veel mensen van buitenaf ook op afkomen. Ja. Oké, okay. okay. nou uh, ik uh, denk dat uh, Ja, leuk. We wensen jullie heel veel succes. Dank u wel. En uh, dank voor het feit dat jullie hier waren en al deze informatie met ons wilden delen. Ja. We gaan het zien. Ja. Ja. En dan gaan we toch die fles opvissen met gaan de reddingsbrigade dus zo. Okay. Message in a bottle. En um, voor ons zit René Bos. Uh, welkom René, hij is de voorzitter van de watersportvereniging Zandvoort. En dat is toch wel heel apart, want we hebben al heel lang geprobeerd... Inderdaad, om uh, voor de radio het nodige te horen over, maar op een of andere manier... Ging dat niet? Maar dan zit je dan toch Ja, iets goedemorgen, te vertellen. goedemorgen. Goedemorgen. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En iets vertellen over het seizoen, want dat is begonnen. En uh, ja, er zijn een heleboel dingen. Ja. En bij het voorbereiden van dit kwam ik tegen dat er morgen, 7 juni, een subtestdag was mij was dat totaal onbekend. Inmiddels weet ik beter, maar jij mag het uitleggen aan ja. de uh, luisteraars. Een subtest, dacht. En dan moet u bedenken met een SUP. Heel goed, heel goed. Nou ja, het seizoen is inderdaad begonnen. Uh, sterker nog, uh, tegenwoordig is uh, bij onze club het, uh, het hele jaar door het seizoen. Omdat we met ons vaste clubhuis uh, faciliteiten bieden voor windsurfers, zeilers, kuiters, uh, SUP'ers, suppers en, en golfsurfers. Dus het gaat het hele jaar door. Maar uh, nu het zeewater wat warmer wordt en ook de zeilbot weer op het strand komen. Uh, kan je zeggen, het seizoen is echt begonnen. Uh, zeker vandaag een prachtige dag met blauwe lucht en mooie zee. Ja, ja, Morgen hebben we een subtestdag Sub staat inderdaad voor stand-up peddling. Dat is een, een, een bepaalde vorm van watersport waarbij je op een uh, grote surfplank staat uh, met een pedal in je hand en dan uh, al peddelend uh, probeer je door de volk ja, je zegt te worstelen. Het zo makkelijk, maar je moet maar eerst eens nou, op die plank komen. Het, het, het, het ziet er uh, makkelijker uit als je denkt, nou dat kan ik ook, tot je het probeert. En, uh, en dan merk je dat het een hele lastige sport is waar een hoop techniek voor vereist ja. is... ...en ook ja. best wel kracht ook. Ja, het is want ik hele mooie sport. dat sport voor beginners en gevorderden was... ...dus dat betekent al dat het ervaring vereist. Maar volgens ja. mij, je, je hebt gelijk... ...Donnie moet eerst maar eens recht op komen... ...op die plank, op plank. komen. Nou, zeker op de Zandertse Zee, die nogal, uh, die nogal uh, golfachtig is... Ja. ...is het uh, best lastig om het te uh, veren. Ga je, je eerst door de branding heen, achter de slag... ...en dan op die de, plank? De, de uh, ervaren suppers die stappen eigenlijk direct op het schuim al op... zeg maar, ja. ...en peddelen dan door de branding heen... Maar als het te hoog is, dan ga je erop liggen en dan uh, peddel je met de handen ja, doorheen. En dan ga je peddelen, ja. Maar het is dus niet alleen op zee, het is op alle mogelijke wateren. Ja, maar bij ons is het op zee. We maken gebruik van de Zandvoortse Zee. Ja, ja, wel spannend hoor. En dat is dus dan morgen? Ja, morgen is dan die testdag. Ja. We hebben uh, nu net een nieuwe aanbouw gepleegd uh, aan ons clubhuis... om uh, extra faciliteiten te bieden voor uh, de surfboard-gerelateerde watersporten. We hebben wel heel veel katamarans, maar het, uh, het kiten, het uh, windsurfen... Het golfsurf en het sub is enorm in opkomst. Ja. En daar hebben we extra faciliteiten voor kunnen, kunnen bouwen. En in onze club hebben we nu een hele actieve subcommissie. En die organiseren allerlei events. Ja, een subcommissie. Ja, een uh, paddlingcommissie paddling. die allerlei events organiseren. Zoals morgen die testdag. Ja. Uh, om onze leden de gelegenheid te geven... verschillende boards uit te kunnen testen. Ja, om te kijken wat, wat, er... wat voor materiaal ze zouden willen aanschaffen. Dat is wat er morgen is. Het is een testdag. Ja. En dan voor leden dan kun je kijken van... wil ik dit en welk boord heb ik nodig. Dat. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. René, ooit is de watersportvereniging begonnen... als een zeilvereniging eigenlijk. Ja. Zeilboten die daar keurig nee. lagen in jullie... hoe noem je het? Haven? De, Boven, ja, de haven. We noemen het de haven. De haven ja, ja, ja, ja. We hebben het over de haven. Ja, ja. Ja. Uh, nu hoor ik, uh, is met een heleboel disciplines klopt, uitgebreid. Betekent klopt. dat jullie als vereniging ook enorm gegroeid ja, zijn? Ja, we zijn enorm gegroeid. We zijn uh, trouwens bijna aan ons 50 jarige jubileum toe. opgericht in 1966. Ja. We hebben altijd watersportvereniging Zandvoort geheet ja. Maar ja. Uh, je hebt gelijk, uh, vooral we hebben ge, uh, gefocust op uh, het zeilen met catamarans ja. Marans. Ja. Uh, maar de laatste 10 jaar zie je daar echt een, uh, een nieuwe ontwikkeling bij uh, eerst het kitesurfen. En wat ik net uitleg, dus nu ook steeds meer het windsurfen komt weer terug. terug van weg geweest en het, uh, het uh, stand-up paddelen en ook het golfsurfen. Dus inderdaad een hele, we zijn met opzet hebben we erop gericht om de breedte in te gaan. Uh, om eigenlijk allerlei soorten disciplines uh, mogelijk te maken ja. bij ons. Waardoor je eigenlijk ongeacht het weertype altijd wel watersportactiviteit ja. kan aantreffen. Ja, want van de week was het zo'n um, zo storm. Hè? Dus uh, op een gegeven moment ik weet niet meer precies wanneer, maar echt een hele harde storm. En toen hoorde ik voor voor de radio, dat er dus uh, uh, kitesurfing voor de kust van Zandvoort werd gehouden. Ja. En de meneer die daar sprak, voor de radio, die zegt het kon niet beter. Het, deze, ja. deze storm, het kon niet beter. Is dat zo? Nou, dat, dat hangt een beetje van je ervaringsniveau af. Het was ja, ja. wel echt wel voor de, voor de gevorderde de zeer ervaren kites met windkracht 9. Want dan ga je pas echt de lucht in. Dan, de... De... Ja, dan kan je heel hoge sprongen. Spectaculair. Maken. Ja. Spectaculair ja. En, Ik zag op ja. tv Noord-Holland wat journaalbeelden daarvan. Nou, een metertje of tien de lucht in zeker. Wel hoger, wel hoger ja, ja. Kunnen, kunnen, kan je springen, maar dat moet je als beginner zeker niet proberen. Nee. Dus dat is... Uh, maar heel speculair. spectaculair. Ja, sport. Ja, het en het uh, heeft ook zien. een enorme aantrekkingskracht op, ja. uh, op jeugd natuurlijk, ja. maar, uh, maar ook op wat, uh, wat oudere jeugd. Uh, zoals uh, nou, ikzelf. Uh, mensen in de vijftig, die kunnen toch nog heel aardig uh, leren kitesurfen. Maar natuurlijk moet je je ambities maken. Leren lager, kitesurfen uh, nog? Dat, ja? Ja, ja hoor, dat, uh, ik, ik ken mensen die uh, met hun zesvallen nog leren kitesurven. En dan uh, moet je natuurlijk goed je beperkingen kennen, dat geldt natuurlijk voor iedereen. En dan kan je even goed nog een hoop plezier beleven met die sport. En met elke watersport Ja, in feite, want ja. Van mijn idee was het ja. van als je niet vroeg ja. jong begint, dan uh, wordt het niks. Maar dat is natuurlijk. Dus nou, als je echt zo. goed wil worden, technisch goed ja. vooral, dan ja, moet je ja. jong beginnen. We hebben volgende week uh, mogelijk uh, twee events. Eén is een, uh, de Mystic Mega Downwinder. Het grootste kite-event van Nederland ooit. Kitesurf event. Uh, waarbij we met 250 kuiters uh, in Zandvoort gaan brieven in ons clubhuis. Dan met bussen rijden naar Noordwijk, Katwijk, eh, Wassenaar en Scheveningen. En vandaan laten we al die 250 kites terugvaren naar, uh, naar Zandvoort. Er wordt een uh, vreselijk spectaculair uh, gezicht. Als het doorgaat, dan moeten de omstandigheden ja. goed zijn. Ja. En we hebben ook dan op de andere weekenddag, mits de omstandigheden die goed zijn, het Open Zandvoort kampioenschap uh, kitesurfen. voor jeugd. Uh, freestyle. En waarbij dan de jeugd echt sprongen maakt en uh, allerlei acrobatische toeren mm. uithaalt op de kiteplank. Waar ik altijd nee, een, een beetje. een vliegt, events uh, in gedachten. Waar ik nieuwsgierig naar ben, dat jullie hebben een prachtig Clubhuis tegenwoordig, een paar jaar, het is ja. nu. Daar kom ik straks nog even op terug, een vraagje. Maar uh, bij dit soort evenementen trek je heel veel mensen. Uh. Heel, heel praktisch. Waar kunnen die parkeren? Hoe organiseren jullie dat? Nou, het parkeren is bij ons vrij gemakkelijk. Omdat wij het grote parkeerplaats achter de Brede hebben. Ja, ja. Wat ik maar even gemakkelijk, De BP-parkeerplaats. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dus daar kunnen auto's goed parkeren. Ja. En wij staan verder van, van deelnemers en bezoekers. Geen auto's op het strand toe uit nee, Dus, nee, dus mag iedereen niet. moet op de op de parkeerplaats parkeren. Ja, ja. Maar dat is niet het grootste probleem. De grootste, nou, het probleem niet maar het grootste aandachtspunt die je hebt. En dat is de events. Is de veiligheid natuurlijk. Ja. Die moeten altijd. Zorgen ja. dat je voldoende reddingsmateriaal aanwezig hebt. Bij grote events hebben we een RBO er, stand-by. Uiteraard werken we heel nauw samen met de ZTB, de ja. reddingsbrigade en ook de KNRM. Ja. Uh, en die zullen ook uh, volgende week, als we die events hebben, stand-by staan of zelfs om het water op gaan ja. om, uh, om eventueel assistentie te verlenen. Dus ja. uh, uitermate een hele goede samenwerking met die twee organisaties. En op het strand mag ik aannemen: je passanten, kinderen en ja. een, een stuk veiligheid. Ja, Heb we je hebben daar dan ook een, nodig. Een, een beachcrew die daarvoor zorgt. We houden altijd een strook strandvrij ja. uh, voor, de, voor de, de ambulante handel die langs moet rijden, de haringkarren, zeg maar. En, uh, dus daar, daar houden de mensen daar ja. uit de buurt om die strook vrij te houden. Maar we organiseren al tientallen jaren events, dus we ja, ja. hebben allemaal in draaiboeken staan. Dat, uh, dat gaat allemaal goed. hè? Ja, en het allemaal een club van voor en door vrijwilligers. Ja. Ja. Niemand wordt betaald. Het is ja. allemaal eigen... Ja, het is liefdewerk, oud papier. Ja. Ja. Maar dat gaat heel erg goed. Iedereen ja. heeft een enorme passie voor die club. En het, uh, ja, dat vertaalt zich ja. in uh, wat wij als bestuur denken in een hele Bruisende vereniging momenteel. Ja. groot is het bestuur? Ja. Het bestuur bestaat momenteel uit acht mensen. En, uh, nou, dan heb je het al, uh, al aardig druk. Nogmaals, is een vereniging. Baan natuurlijk moet allemaal ja. tussendoor. Ja. Maar met al die events die we organiseren... en ook die nieuwbouw die we net gepleegd hebben... is het voor sommige bestuurders die gelukkig wel wat meer tijd hadden... Uh, af en toe gaat het wel op een, op een uh, voltijdsbaan lijken. dat, nou, dat nou, wel nou. Dus, uh, Ja, maar het is met vrijwilligerswerk volgens mij uh, heel ja. vaak. Hè? Maar het resultaat zien we. Ja. Zichtbaar. Uh, we hebben een hoop nieuwe leden, een hoop events... en een hoop blije gezichten als mensen het water op gaan. Dus ja. daar doen we het allemaal voor. Ik ja. heb ja. ja. een vraagje over die, uh, over die nieuwbouw. Uh, dat zei ik net al. Destijds kan ik me herinneren... In de raad, waren er nogal wat discussies. Ja, we willen geen tigse strandpaviljoen erbij hebben. Ja. Het moet wel alleen voor leden zijn en, en bezoekers en dergelijke. Uh, hoe is jullie relatie nu met de buren, de andere Dan Uitstekend. We hebben uitstekende relatie. Ze Zijn ervan uh, overtuigd dat jullie geen concurrent zijn? Dat, dat zijn ze inmiddels. Daar waren al, ze bang het, voor. Misschien aanvankelijk ja, een, ja. wat koud van die ja. kant. En ik snap ja. het ook wel, als je je brood moet Vind verdienen. Vind ik wel een leuke term in dit geval. Hè? Ja, maar ja. wij zijn en, uh, ja, het water kan worden ja. in Zeker nu nog. Ja. Maar uh, we, zijn, we zijn een sportvereniging. Gekomen. En een sportvereniging heeft natuurlijk voor het sociale deel van het verenigd leven... Ja, een kantine nodig ja. om mensen te huisvesten. En een kopje koffie of een biertje te schenken. En uh, het is een club voor en doorleden. Dus ja. uh, wij, wij staan geen passanten toe. Uh, en uh, we organiseren geen, ja. geen feestjes voor derne ja. en dergelijke. Dus die relatie is uitstekend. De buren hebben prima contact mee. Okay. Sterker nog, uh, ik denk dat heel veel strandtenten inmiddels wat doorhebben, dat wij als vereniging met onze 700 leden uh, heel veel geld brengen naar de strandpachters. Precies. Heel vaak gaan, uh, gaan bestuursleden, de commissieleden, leden, werking, die gaan ja. uh, bij de buren uh, uh, wat eten. Eten. eten en drinken. Ja. Ik heb als dat wij als club toch wel uh, enige tienduizenden euro's per jaar aan omzet uh, naar de Strandpavillons brengen. Hebben in jullie plaats dat van ook met, uh, gecommuniceerd met die strandpachters? Nou, nee, die, die hebben dat en... ook wel door. We <laughs> hebben uitstekende relaties ja, met die lui. dus dat ja, ja, gaat allemaal ja, ja. prima. Nou, het is leuk om te horen dat dat allemaal goed gekomen is. Dat is allemaal Goed gekomen en ja. dat is, moest even inslijten misschien. En, uh, maar ik, uh, ik kan me er van de afgelopen twee, drie jaar geen enkele wanklank meer herinneren. Dus dat is allemaal prima. Leuk, nog even over de agenda. Want ik hoorde net al, uh, natuurlijk, morgen de subtestdag. En ik hoorde al een dropping. Hè, dat is dus de ouderwetse dropping. Vroeger werden ze de leerlingen gedropt ergens in een bos. En dan moesten ze s'avonds ja. thuis komen. Maar nu worden ze gedropt in... Maar je moet ook zien dat je thuis komt in Zandvoort. Ja. Uh, en wat is er nog meer? Wat staat er nog meer op? Het nou programma? ja, wat ik net al uitlegde. We zouden vandaag, als de wind iets harder was geweest... die grote uh, kitesurf-downwinner hebben ge georganiseerd. Maar die hebben we moeten afblazen afgelopen donderdag. Omdat de wind vandaag niet voldoende zou zijn. Nee. Nou, dat dus moet zich nog maar blijken. Je echt een harde wind. Uh, dan moet je een harder hebben. wind hebben. Iets harder dan we nu hebben. Maar ja. het is wel op het randje. Het was een lastige beslissing. Uh, we hebben dan, uh, die gaat dan misschien volgende week door. Net als dat Open zomerskampioenschap Jeugd Freestyle kitesurfen. Ja. Dan hebben we dus morgen die subtestdag. Dan hebben we in uh, augustus nog een grote uh, lange afstand. katamaran zeilwedstrijd, uh, de Eneco Luchtenduinen Race. Die we ook al uh, de, ruim nou, 30 jaar precies dit jaar organiseren. Welke, uh, welke banden hebben jullie met de Eneco? Want Eneco is een uh, sponsor van de watersportvereniging. Ja. En, uh, en zij sponsoren ieder jaar uh, die Eneco Luchten Duinen Race. Ja. Die we organiseren. Voorheen was dat de Remrace. De, de Remrace. De wedstrijd ja. ja. naar het rem toe. Maar dat ligt er niet meer. Dat ligt nu in de haven van Amsterdam. Dat is trouwens een ja. gezicht. En uh, we varen uh, nu naar een namboei toe die daar in de buurt ligt. Maar sinds een jaar of vier uh, zijn we verbonden aan Eneco. Die het een heel mooi event vinden. Eigenlijk in relatie met hun windenergie. Ja, Zeilen is ook weer gebruik maken van windenergie. En zo is die relatie tot stand gekomen. En uh, Eneco ja. heeft destijds besloten om ons tijdens die race te sponsoren. Worden de windmolens toch nog een beetje mooier? Ja, dat... Uh, ja, ja. ja. Maar het is een andere discussie. Aarzel, daar nou, daar ik mag aarzel, u best vragen over stellen. Ja. Uh, geen probleem. Als bestuur van de vereniging hebben wij vier jaar geleden uitgesproken... dat wij uh, allereerst staan we achter duurzame energie. En als ja. maatschappij moet je misschien wel die ontwikkelingen door... Ja. Hè, om te proberen hoe het allemaal moet gaan werken in de toekomst. Hè, dat is natuurlijk ook vooral een politieke beslissing. Uh, als, ik, als we nuchter kijken naar het Luchteduinenpark vinden wij als bestuur van de vereniging. Dat wij uh, voor het belang van de watersport. Daar uh, niet veel tegen in kunnen brengen. Uh, die windmolen staan vrij ver weg. Uh, ze beïnvloeden de golfslag niet. En de wind niet. En met helder weer zie je ze wel een beetje. Maar een klein beetje. Um, dus we dachten nou dat, is, uh, dat, dat, dat moet dan maar kunnen. Ja. We hebben al zoveel privileges in Zandvoort. Met die mooie zee en, uh, en dergelijke. Dat we daar ons niet tegen uitspreken. Daar nou, zouden we nog uren over kunnen praten. <laughs> maar we zijn natuurlijk minder blij met de nieuwe plannen. Uh, van de regering om grotere molen dichterbij Dicht neer te zetten. Ja. Mm -hmm. uh, zeker als je bedenkt dat daar best een alternatieve mogelijkheid voor is. Mm -hmm. uh, dus dan uh, daar spreken wij ons uh, uit van nou jongens denk er toch over na en zet die windmolens wat verder weg. Ja. Nou, zullen we daarmee afsluiten dan? Maar ja goed, dat het standpunt sowieso uh, van de meeste ja. mensen. Dus. Ja, en ook van de Oké. Okay. Okay. Okay. In ieder geval, uh, dank voor uw aanwezigheid en voor de uitleg. en uh, nou, Een heel goed uh, seizoen gewenst uh, ja. met uh, alle wind uh, die, die jullie wensen. Ja, dank jullie wel. Dat gaat zeker lukken. Ik ga gauw naar het strand om de jeugdzeilessen te begeleiden. En, okay. uh, je zegt goedemorgen Zandvoort en uh, dank u wel. Oké, okay, goed. Yeah. Goed, wij gaan het eerste uur uh, afsluiten met uh, Mecano, Higo de la Luna.